7 Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. Callcenter-medewerkers die thuiswerken sinds de coronacrisis moeten soms aan onacceptabele voorwaarden voldoen. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV. In trouw zegt de bond daarover veel klachten te krijgen. Zo is er een callcenterbedrijf dat het personeel niet uitbetaalt als thuis het internet uitvalt. Het bedrijf zegt tegen de krant dat dit mensen moet stimuleren om mee te denken over een snelle oplossing. Verder klagen callcenter-medewerkers bij de FNV dat ze hun webcam aan moeten zetten... zodat een leidinggevende hen kan controleren. De Russische oppositieleider Navalny is onderweg naar Berlijn. Hij is afgelopen nacht met een ambulance van het ziekenhuis in de Siberische stad Omsk... naar de luchthaven gebracht en wordt met een vliegtuig vanuit Duitsland naar een Duitse kliniek gevlogen. Navalny ligt sinds donderdagochtend in coma. Zijn team denkt dat hij is vergiftigd en wil niet dat hij in Rusland wordt behandeld... De artsen in Omsk zeggen dat er bij Navalny een zeldzame stofwisselingsaandoening is vastgesteld... en dat er geen gif in zijn lichaam is gevonden. De Amerikaanse actrice Lori Loughlin, bekend van de tv-serie TV Full House... is veroordeeld tot twee maanden cel voor studiefraude. Haar man kreeg vijf maanden. Ze betaalde smeergeld om hun dochters op een prestigieuze universiteit te krijgen... Deze fraude kwam vaker voor in de VS. Ouders betaalden via een bemiddelingsbureau corrupte sportcoaches om een plek op een elite universiteit te regelen. In een deel van Geertruidenberg in Brabant gaat carnaval volgend jaar februari niet door vanwege de coronacrisis. Volgens de carnavalstichting is het beter om nu al een besluit te nemen... omdat de voorbereidingen voor de praalwagens voor de optocht al zijn begonnen. In twee andere kernen van de gemeente Geertruidenberg wordt carnaval volgend jaar wel gevierd in aangepaste vorm.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 www.zfmzandvoort.nl Ja.